9 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Limburg en Zeeland wordt al volop gestrooid in verband met de sneeuw. Rijkswaterstaat heeft honderden strooiwagens en sneeuwschuivers klaarstaan. De sneeuwbuien trekken vanuit het zuiden langzaam naar het midden van het land. Het noorden houdt het tot vanavond droog. Weerkundigen verwachten dat er 3 tot 7 centimeter sneeuw zal vallen. De NS rijdt daarom vandaag opnieuw met een aangepaste dienstregeling. Ook morgen valt er sneeuw. De ANWB gaat daarom nu al uit van een drukke ochtendspits, maar er wordt geen recordlengte aan files verwacht. Dinsdag telde de ANWB in totaal iets meer dan 1.000 kilometer file, en dat was wel een record. In Enschede heeft een grote uitslaande brand gewoed in een pand met meubelwinkels in winkelgebied Schuttersveld. Volgens de brandweer is de meubelboulevard grotendeels verloren gegaan. Gisteravond was er ook al korte tijd brand in het gebouw, toen bij een andere meubelzaak. Inwoners van de Duitse deelstaat neder saxen kunnen vandaag een nieuw parlement kiezen. Verwacht wordt dat de christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel de grootste partij blijft. De uitslag wordt gezien als belangrijk signaal voor de landelijke verkiezingen in september. Ook kan de uitslag bepalend zijn voor de verhoudingen in de bondsraad, dat is de Duitse Eerste Kamer. De originele bedmobil is geveild. Hij bracht 4,2 miljoen dollar op op een veiling in Arizona. De auto werd in de jaren 60 speciaal voor de tv-serie Batman gebouwd... en is ook te zien in de eerste Batman-film. De Batmobiel is een omgebouwde Lincoln Futura, een conceptauto waarvan er maar eentje bestaat. De auto was in de serie en film onder meer uitgerust met lasers en een Batphone. Het weer, sneeuwbuien trekken vanuit het zuiden langzaam naar het midden van het land... en bereiken vanavond het noorden, de temperatuur ligt rond het vriespunt... maar door een stevige wind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ANWB nou, Verkeersinformatie, geen files op de Nederlandse wegen. Wel een waarschuwing voor de sneeuw. Want in de provincie Limburg is het plaatselijk glad door sneeuw. Een waarschuwing voor de sneeuw. Pas op. Het is twee minuten over negen. Welkom bij dit tweede uur van Vroege Vogels. Kees de Pater van Vogelbescherming en ik staan hier buiten bij het kapitaal... op de besneeuwde vlakte bij Schapenburg. Eh, omzoomd door bossen. En eh, tijdens het nieuws, eh, Kees, stonden we hier al en toen hoorde je al heel wat langskomen. Hè? Ja, er zit, hier, er zit hier van alles. We hebben twee grote bondspechten net al gehoord. Dus die vlak achter zat er een pimpelmees eh, te zingen eigenlijk al. Dus dat zou iets voor Nico zijn, eh, voor, zijn eh, voor zijn thema's. Geluidsthema's, eh, koolmees, merel, eh, hoorden we al. Dus eh, ja, er zit, er zit van alles hier om ons heen. Maar je ziet ze eigenlijk niet. Zwarte kraaien zag ik wel vliegen, maar eh, het zit allemaal een beetje verscholen tussen de bomen. Wat hoorden we daar? We hoorden net nog weer een pimpelmees. Ja. Um, even over hoe het uh, hoed, hoed, uh, tellen ook weer moet. Uh, we, we doen het ieder jaar in vroege volgens halen we dat toch altijd even, hoe tel je? Ja, er zijn altijd nieuwe mensen die het niet ja. weten. Uh, een half uur. In dat halve uur kijk je wat er in de tuin zit aan soorten en aantallen. Eh, zie je eh, bijvoorbeeld een koolmees en daarna twee koolmezen... dan zijn het er geen drie, maar dan zijn het er twee. Dus altijd het maximaal aantal wat je tegelijkertijd ziet. Eh, of je moet zeker weten dat het een andere vogel is. Als je eerst een mannetje huismus en daarna een vrouwtje ziet... dan kan je er ook twee opschrijven. Dus altijd het maximale aantal waarvan je zeker weet... dat ze tegelijkertijd in je tuin zaten. En als het naar de buren vliegt of van de buren komt... Eh, binnen dat half uur, op het moment dat het wegvliegt of dat het komt... dan zit het in jouw tuin, dan tellen ze mee. Ja. En dan het geluid, want zoals je net al zei... we horen hier verschrikkelijk veel vogels om ons heen... we zien helemaal niets op die kraaien op kraaiena. Eh, tellen ze dan mee... Uh, nou, Ik vind dat je ze wel mee kan tellen als je zeker weet dat ze in die tuin ook aan het zingen zijn. Maar de meeste mensen zullen uh, lekker binnen zitten achter de koffie. Nou, Dan hoor je die vogels niet. Uh, en de meeste mensen hebben natuurlijk ook niet een tuin zoals waar wij nu nee. staan, midden in het bos. Dus ik denk dat de meeste mensen heel goed hun eigen tuin kunnen overzien. Nee. Dan nog heel even het weer. Uh, deze omstandigheden. Sneeuw, ijs, grijze lucht, koud. Ik hoorde straks gevoelstemperatuur wordt min 13. Ja, ik vind het ook bar koud. Uh, ja, dat, dat maakt een groot verschil. Uh, vogels die, uh, die worden nu net wakker, die hebben ongelooflijke honger. Want als het zo koud is, dan uh, hebben ze extra honger, hebben ze extra veel energie verloren gedurende de nacht. Dus die willen veel komen eten en dat doen ze onder andere in de tuinen. Uh, je ziet ook andere soorten, soorten die normaal uh, bijvoorbeeld voedsel zoeken in het, uh, in het veld, op het, uh, op het platteland, komen nu meer... De tuinen in. Kramsvogel heb ik al genoemd. Ook Verspreuwen geldt dat. Koperwieken zou zal je wat meer uh, gaan zien. Dus uh, weer heeft veel, heeft veel invloed. Er zijn ook meer vogels die slecht tegen de winter kunnen. Ijsvogels, winterkoninkjes. We zullen uh, volgende week zien als we de telling op een rijtje gaan zetten... of er inderdaad een duidelijk verschil is. Maar voor de mensen die nu zitten te tellen of die nu gaan tellen... mensen thuis, veel succes, zijn dit eigenlijk goede omstandigheden. En je mag een beetje bijvoeren. Als er genoeg te vinden is in je tuin, dan komen ze vanzelf. Zo is het maar net. Oké. Okay. Nou, uh, het is koud zat. Wij gaan weer naar binnen en we gaan zo even bellen met een paar tellers. Ja, ik ben heel nieuwsgierig wat die hebben. Ja. Snowy's theme, het muzikale thema van Bobby... Uh, uit de film Kuifje in het geheim van de eenhoorn... op muziek van de Amerikaanse filmcomponist John Williams. Wat is een tuinvoogeltelling zonder onze eigen vaste fenolijnbellers? Uh, we gaan er een paar uh, bellen uh, vanochtend. en We beginnen met Henk van der Kwaak. U kent hem wel, van de volkstuin Terweer in Wassenaar. Goedemorgen, Henk. Ja, goedemorgen, Janine. Nou, uh, hoe staat het ervoor? Ben je nou, nee. al begonnen of ben je bezig op dit moment? Uh, nou, ik zit wel even voor het raam te kijken naar wat ik buiten zie. Maar ben, uh, ik ben gisteren eigenlijk al op mijn uh, voorstuin bezig geweest. Ja. En uh, nou, daar heb ik uh, ja, heel veel vogels uh, kunnen tellen. Ik, had wel, een nou, beetje, ik je... had wel een beetje vals gespeeld, want ik had van tevoren wat zaden gegooid en zetbollen neergelegd. En nee, zelf, dat, dat uh... mag, hè? Dat is zelfs, uh, wordt zelfs aangeraden bij de tuinvogelteling. Oh, dus dat is dus geen vals spelen. Nee, ah, nee, nee, nee. nee, nee, Nee, dat mag gewoon. En, en, en merk je nou ook dat je in je in volkstuin ook specifieke, uh, ja, ik weet niet of je dat zo kan zeggen, maar volkstuinvogels dan ook ziet? Nou, je ziet eigenlijk uh, het hele jaar door wel, uh, wel zo'n beetje dezelfde vogels. In de zomer uiteraard uh, wat meer dan nu. Maar uh, ja, het zijn uh, echt vaste gasten. Wat uh, dit jaar opvallend veel uh, te zien is, dat zijn hegemussen. Heel veel. Mm -hmm. Ik heb er bij de telling gisteren maar drie gezien. Maar uh, het hele jaar door zie je er uh, echt gigantisch veel. En natuurlijk uh, eksters, uh, hout, houtduizen. Uh, en natuurlijk de nodige meesensoorten: merels, roodborsten, gaaien. Ja, echt uh, heel veel. Ah. Ik had uh, gisteren dertien uh, verschillende soorten. Nee, dat is netjes. Ja. Ja. En uh, ik heb ze al doorgegeven trouwens. Dus uh, ze worden al meegeteld. Dat was gisteren en nu ben je thuis, toch? Want je hebt... Ik uh, zit nu vier ogen op mijn flat ja. en uh, kijk uit op een op de wetering. Met een heel groot uh, wak En daar zit, uh, ja, uh, dat vind ik eigenlijk wel, wel zielig. De hele ochtend zit er al een. Uh, een reiger aan de rand van het wak. Die echt een zielepoog. En uh, Henk, uh, ken je de, de regels voor tellen vanaf balkon? Ja, want mag je dat, van, bij, de, bij, dat WAC, uh, bij dat watertje mag je dat dan ook meetellen? Ik denk het wel. Ze, zitten daar, uh, ze, zitten, ze vliegen niet. Nee, nou, nee maar hebben... stel dat jouw buurman uh, vanaf een ander balkonnetje op hetzelfde stukje uitkijkt. Oh, ja, ja, ja, dat, dat uh, luistert allemaal heel nauw. We hebben hier Kees de Pater van Vogelbescherming. Kees, hoe zit het als je vanaf een balkon telt? <laughs> Ja, dat, nee hoor, hij heeft helemaal gelijk, dan mag je die wel degelijk meetellen. Je moet een beetje dicht bij je eigen huis bij je, en bij je tuin blijven. De kans dat er iemand anders in het flat telt, die is natuurlijk aanwezig. Maar doordat er zo ontzettend veel mensen meedoen... is er statistisch valt dubbeltellingen vallen eigenlijk gewoon weg. Net als ja, ja. de meeste fouten vallen ook gewoon weg... doordat er zo ontzettend veel mensen meedoen. Als een keer iemand een pimpel voor een koolmees verslijt het statistisch verdwijnt het. oké. Okay. Ah, okay. Dus Henk nou. van der Kwaak wordt niet gedisqualificeerd. <laughs> okay. Integendeel. integendeel. Dat, wat ik vanochtend al gezien heb, dat, dat mag ik even doorgeven. Ja. ja mits nou, het binnen het half uur is, hè, wel goed aan de regels voor de rest. Ja, halen. nee, ik ben een kwartiertje geleden gaan zitten, dus ik mag oh. nog een kwartier blijven zelf. Nou, snel Heel ophangen goed. Henk en doortellen vanaf je balkon. Oké. Okay. En doorgeven. Oké, okay, veel plezier verder met de uitzending. Dankjewel. Oké, okay, daag. Uh, deze week uh, werd bekend dat het ganzenakkoord tussen natuurorganisaties en de boeren de dood gaat betekenen voor ruim een half miljoen vogels. Ja, het is even wat minder vrolijk vogelnieuws. Uh, alle nijlganzen, boerenganzen en Canadese ganzen en een aanzienlijk deel van de grauwe ganzen die in de zomer in Nederland blijven, zullen worden gevangen en daarna met gas gedood. De Partij voor de Dieren vindt dat onacceptabel. En fractieleider Marianne Thieme gaat er aanstaande dinsdag... als de begroting van Landbouw en Natuur wordt besproken... vragen overstellen aan de staatssecretaris. Joost Huizing praat met Marianne Thieme. De hofvijver stikt daar van de meeuwen. Heel stil. Maar geen ganzen. Geen ganzen hier, nee. Een bevroren vijver. Die ganzen die gaan we wel horen komende week op het Binnenhof. Ja, we gaan zeker heel erg van ons laten horen omdat de ganzen per 1 maart massaal zullen worden vergast. Het gaat de komende jaren over een half miljoen ganzen die vergast worden, wat zeer die onvriendelijk is, wat heel veel leed met zich meebrengt. Ja, een half miljoen? Wie wil dat? Het is onbegrijpelijk, maar er zijn uh, zeven uh, organisaties die hier hun handtekening onder zetten, waaronder de Vogelbescherming. Er werd uh, een aantal jaar geleden gezegd dat zullen er 100.000 zijn. Dat is ons ook al veel te veel. Maar uh, het internationaal provinciaal overleg heeft gezegd nee, het zullen er een half miljoen worden. En dan vraag je je af, wat wil je nou eigenlijk beschermen? De belangen van de boeren of van de dieren? Ja, want daar gaat het om. De boeren die leiden schade, de ganzen die vreten het gras op. Ja, wat je ziet is dat we natuurlijk in een delta-gebied leven. Ganzen zijn welkom hier in Nederland, dat moet ook zo blijven. Wat je ziet is... Ook als is... schade berokken, hè? Kijk, die schade wordt ontzettend overtrokken. En het gaat er met name over, waar kies je voor? Ga je nou domweg ganzen doodschieten, dan wel vergassen? Uh, terwijl je zeker weet, die komen allemaal weer terug... Of ga je echt iets aan doen dat ganzen niet op kwetsbare landbouwgebieden komen, maar dat ze verjaagd worden? En dat laatste, daar wordt totaal niet aan gedacht. Er wordt gewoon simpelweg gedacht, we gaan doodschieten, we gaan vergrassen. Het voedselaanbod wordt niet veranderd. Er wordt ontzettend veel mest gestrooid over alle grasgebieden. Komen die ganzen weer op komen af? de ganzen weer op af. En zo blijft het dweilen met de kraan open. Dinsdag komt de begroting van landbouw in de Tweede Kamer. Daarin gaat de Partij voor de Dieren dit, dit onderwerp aansnijden. Maar valt er nog iets te regelen? Het vergassen van dieren in het wild mag helemaal niet in Europa. Dus je moet daar een ontheffing voor krijgen. Daar gaat de staatssecretaris over. En wij zullen echt aan de staatssecretaris gaan vragen... om niet een verzoek in te dienen om ontheffing voor het gebruik van CO2. We hebben het er al... Ik denk tientallen jaren over. Bij vroege vogels. En de Partij voor de Dieren heeft het er ook al. Sinds jullie opgericht zijn, ongeveer over. Over die hele problematiek. Gaat dit nou maar. Door en door en door. Ik hoop dat uh, de politiek echt kunnen veranderen. Dat ze op langere termijn gaan denken en niet uh, de makkelijke oplossingen elke keer kiezen. We zullen gansvriendelijke gebieden moeten gaan uh, creëren. En we zullen ook, en dat is echt iets wat mensen maar niet uh, on onderschatten, de rol van de vos. Er worden jaarlijks 20.000 vossen doodgeschoten. Terwijl die ervoor kunnen zorgen dat we een derde minder ganzen kunnen krijgen. Dat is uh, een mes wat een twee kanten snijdt. Precies, dan uh, sparen we de vos en de ganzen die uh, krijgen niet alle kans, krijgen ook nog andere dieren de kans. Dus uh, dat lijkt mij een win Maar die vossen die vreden natuurlijk ook nog wel eens wat anders. Ook ze uh, wat? Grutto's? Uh, vossen zijn natuurlijk uh, een uh, maken onderdeel uit van een ecosysteem. Maar als je de natuur zijn eigen gang laat gaan, dan krijg je juist een prachtige balans. Je ziet bijvoorbeeld uh, in de Oostvaardersplassen waar veel vossen zijn, uh, dat uh, uh, ganzen mogen zijn, maar niet te veel. En dat de kievit juist, juist alle kansen ja. krijgt om te kunnen nesten. Hebben jullie overleg gehad met de natuurorganisaties die meegaan in dit, uh, dit gansakkoord? Ze hebben denk ik het idee dat ze een compromis moeten gaan zoeken om de overwinterende ganzen te kunnen beschermen. Want dat is het, hè? de overwinteraars... Daar gebeurt niks mee, maar de ganzen die zo stom zijn om hier in de zomer ook te willen zijn. Ja, het is uh, ook dat niet goed nagedacht. Uh, ten eerste, door die uh, lange periode van vergassing ga je ook zeker overwinterende ganzen ja, doden. En daarnaast, het is een internationale verplichting om overwinterende ganzen te beschermen. Dus dat had helemaal niet uitgeweld hoeven te worden. Niet alleen dinsdag bij de begroting, maar verderop in het jaar willen jullie een keer echt... ...substantieel, structureel over ganzen gaan praten. Wat de Partij voor de Dieren betreft hebben we nog voordat de vergassing begint... ...op 1 maart een debat in de Kamer over de ganzen. En daar hebben ze ook recht op. We hebben het over een half miljoen dieren die rugzichtloos worden vergast. Een ganse die vergast wordt, levert een één minuut doodstrijd op. Dat moet je niet willen. Moet je niet willen. En uh, vogelbescherming die wel uh, zich uh, druk maakt over de tuinvogels... en de tellingen daaromtrend moet ook zeker omzien naar het dierenwelzijn van ganzen. Zo. De, dat was Marianne Thieme, Kees Pater, Jij zit hier ook nog steeds. Je bent hier voor de, voor de tuinvogeltelling. Uh, en we gaan het binnenkort, net als uh, de, de mensen in de Tweede Kamer... structureel hebben over uh, het ganzen uh, ja, ik, ja probleem. Maar voor ons natuurlijk geen probleem, want we vinden het prachtige dieren. Maar het wordt een probleem gevonden. Uh, maar toch even kort... Ja, Marianne Thieme, wat, wat wil je nou beschermen? De belangen van de boeren of de dieren? Nou, wat Marianne Thieme zwaar onderschat... is eigenlijk welke werkelijkheid we mee te maken hebben. Vogelbescherming heeft meegedaan met die onderhandelingen... om te voorkomen dat er nog meer ganzen afgeslacht gaan worden. Als, zoals eigenlijk Marianne Thieme een beetje zegt... we het zouden hebben laten overlaten aan de provincies en de jagers... dan werd er nog veel meer geschoten dan nu al in de winter. Dan eh, waren de grauwe gans, de koolgans en de smint op de jachtlijst gekomen. En eh, was het aantal of zomerende ganzen, waarschijnlijk nou misschien niet tot nul... maar tot veel meer teruggebracht dan nu het geval. Eh, en dat vind ik erg jammer dat dat niet erkend wordt. Want vogelbescherming heeft zich keihard ingezet... juist om zoveel mogelijk ganzen te sparen. Ja, maar dan is het dus toch een beetje relatief. Hè? Als jullie je er niet mee hadden bemoeid... dan was het... had het nog slechter uitgepakt voor de gans. Maar Marianne Thiem natuurlijk ook bedoelen... had juist vogelbescherming niet moeten zeggen over our dead bodies... Nou, dat... Over, over de ganzen doodse... Nee, eh, ja, dat had vogelbescherming moeten zeggen. Dat hebben we ook heel lang gedaan. We hebben ook geprobeerd, eh, met name ook voor overzomerende ganzen... om juridisch aan te pakken dat, die, eh, dat, dat er doodgeschoten werd. Dat is niet mogelijk. En dat geldt ook voor de overwinterende ganzen. Juridisch heb je geen middelen. En we hebben nu in ieder geval die grootschalige hoeveelheid ganzen... die nu wordt gedood in de winter, dat stopt. Uh, ja, dus ik vind ik, een half miljoen ook zoveel. Een, een half, half miljoen is ongelooflijk veel. Ja. Uh, er zijn ook heel veel, erg veel ganzen. Het is ongelooflijk veel. Uh, maar, dit is, uh, maar het is nog altijd een heel stuk minder... die over vijf jaar wordt dan wat er nu doodgeschoten wordt. Dus <laughs> jullie moesten je moest neerleggen bij dit uh, compromis? Uh, nou, dit is een compromis. Het is een akkoord waar we uh, met onderhandelingsresultaat hebben we dit eruit gesleept. Hadden we dat niet gedaan, dan was het veel erger geweest. Goed. Nou, we zeiden al, dit is heel eventjes kort. Uh, we komen hier binnenkort uh, op, op terug, terug. De ganzen. Communist Lars Roos deed zijn best op edelwijs van de Duitse communist Frans van der Bek. Dit is het vroege Vogels nieuwsoverzicht. Voor het eerst heeft een otter op eigen kracht de weg naar de Oosthardersplassen in de Flevolpolder weten te vinden. Boswachters van Staatsbosbeheer hebben niet alleen de sporen van de otter gevonden. maar hebben het dier ook weten te filmen met een cameraval. tegenover mijn Jaap Dirkmaat, die, die dolles is op uh, dassen, hem <lacht> ook op otters. Dus goed, goed nieuws, uh, Jaap. Ja, ja, maar wist je ook Ik dat er al een eentje bleven? bij Antwerpen in de haven is gesignaleerd met, met zo'n val? En eentje onder Budel. Ja? In, in, in België, maar nog geen 200 meter van de Nederlandse grens. Dus uh, nou, het, alle wegen rukken, het, het rukken op. Ik krijg het laatste otternieuws van Jaap Dirkmaat. Goed, nog even over de, deze otter verder. De kans is groot dat deze otter afkomstig is uit de weerribben... waar tien jaar geleden otters zijn uitgezet. Zo blijkt maar weer eens het oh. belang van een goede aaneenschakeling... van natuurgebieden, de ecologische hoofdstructuur. Een ontdekking. Het gif van de zeeanemoon blijkt niet alleen een krachtig insecticide te zijn, maar ook een medicijn voor de mens. Er zouden sterke pijnstillers van gemaakt kunnen worden... of eh, middelen tegen bijvoorbeeld epilepsie en multiple sclerose. Het anemonengif is een cocktail van verschillende eiwitten... die allemaal een specifieke functie hebben. De een kan het zenuwstelsel verlammen. De ander werkt meer op de hartspier of het skelet. En omdat ze insecten kunnen uitschakelen... kan het gif ook als bestrijdingsmiddel gebruikt worden. De ontdekking is gedaan door wetenschappers... van de katholieke universiteit Leuven. Maar hoe wordt dat gif eigenlijk gewonnen uit die anemonen? Vroegen we aan professor Jan Tijdgat. Wel, die zeeanemonen hebben van natuur een soort harpoenachtig injectiesysteem. En je kan dat gif dan opvangen en nadien met bepaalde instrumenten in een labo scheiden. En hoe kwamen jullie er nou achter dat juist deze gifstoffen zo geschikt zijn? Wel, we weten dat giftige dieren in het algemeen, van slangen tot en met spinnen, bijzonder interessante moleculen in hun gif hebben. En uh, ja, die zeeanomonen die moeten zich ook tegen crustacea, dus schaaldieren, verdedigen. En uh, die schaaldieren staan heel dicht ook bij insecten. En zo hebben we eigenlijk gevonden dat diezelfde ja, toxines in dat gif insecticiden zijn. En dan blijken er dus ook medicijnen van gemaakt kunnen worden. Wanneer zouden die op de markt kunnen komen? Wel, dat is natuurlijk nog een lang verhaal. U weet, de ontwikkeling van een geneesmiddel duurt etelijke jaren. Wat ons de meeste voldoening geeft is de basisbevinding. En dan hopen we natuurlijk ja, dat er ergens een, een bedrijf uit de agro- industrie of de farma-industrie geïnteresseerd is om dat verder met ons te ontwikkelen. Een onderzoek. Opnieuw blijkt dat het bestrijdingsmiddel imidacloprid een belangrijke oorzaak is van bijensterfte. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de EFSA, heeft daar onderzoek naar gedaan. Bovendien concludeert de EFSA dat bij de beoordeling of of een bepaald bestrijdingsmiddel veilig kan worden toegelaten... er geen rekening wordt gehouden met schadelijke effecten op bijen. De onderzochte middelen zijn in Nederland vrij te koop... en worden veelvuldig gebruikt door boeren, tuinders en particulieren. Behalve de Partij voor de Dieren pleit nu ook de Stichting Natuur en Milieu... voor een algeheel verbod op imidacloprid. Goed nieuws. De Rijksuniversiteit Groningen is de duurzaamste universiteit van Nederland. Dat blijkt uit een jaarlijkse internationale ranglijst. De Groningers staan daar op de 53ste plaats. De rug doet het vooral goed op het gebied van afval en groen transport. Zo scheiden ze hun vuilnis in liefst 28 verschillende stromen... en maken ze gebruik van een elektrische afvalauto. Daarnaast komen de meeste studenten op de fiets. Ik vind het toch eigenlijk wel weer treurig dat onze hoogste... ...universiteit 53. op de 53ste is. Dit is een beetje een dubieuze... Ja. De winnaar, de Amerikaanse universiteit van Connecticut. Zij kwamen als duurzaamste uit de bus. De groene ranglijst werd dit jaar voor de derde keer opgesteld. De universiteiten worden onder meer beoordeeld... ...op het gebied van afval, energie, klimaat, transport en water. Een actie. Het gaat niet goed met de ijsbeer. De koning van het Arktisch gebied is in gevaar... ...door het afsmelten van het zeeijs. Het Wereld Natuur en... Coca-Cola zijn daarom een campagne begonnen... om aandacht te vragen voor die ernstige situatie. Met de actie, getiteld Arctic Home... wil het WNF geld inzamelen voor onderzoek en projecten... om het leefgebied van ijsberen te beschermen. Met name in Canada en Groenland. Op die plek blijft het zee-ijs zomers het langst liggen. En Coca-Cola had natuurlijk ook de kerstman al... Uh marketingtechnisch ingekapseld, hè? Uh, ja, met de dus ijsbeer erbij. Ja, dus, dus... Ze doen nu ook de ijsbeer. <lacht> het Arktisch gebied warmt, warmt twee keer zo snel op als de rest van de wereld. En zomers blijft er steeds minder ijs liggen. Naar schatting leveren er nog zo'n 20.000 tot 25.000 ijsberen in het wild. Een actie. <lacht> Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Het radiosymfonieorkest van de Beierse omroep speelde deze wals uit de serenade voor strijkers in C-groot van Tchaikovsky. Uh, we bellen uh, dit uur met een aantal van onze bekende venolijers. We hoorden net Henk van der Kwaak uit Wassenaar en nu een andere bekende venolijner, Janet Essink uit Koekangen in Drenthe. Goedemorgen, Janet. Goedemorgen, mijnheer. Uh, je bent wel eventjes aan het tellen. Ik ben aan het tellen Bronnen. Ja. Wat wat wat staat er zo op je lijstje? Oh, ik heb al een hele lijst. <laughs> Ik was vanmorgen om 8 uur, had ik de vogels al gevoeid en het is zo leuk om naar de volgorde van binnenkomst van de vogels te kijken. Dus eh, als eerste waren er al de merels, dat zijn er een stuk of acht. En toen kwamen de pimpelmezen, dat zijn er iets van vijf. En de koolmezen, dat telden er zes. En toen kwamen de ringmussen, nou dat is een hele horde hiervan, dat zijn er zeker 30. En toen kwamen ook zo langzaam maar zeker de huismussen, dat zijn er een stuk of 15. En de vinken die, die mengen zich erin. Nou, dat is gewoon heel leuk om het allemaal te volgen. Ja, en, en je telt echt een half uur, hè? Ik tel een half uur. Ja, oké, okay, goed. Ja. Uh, en het zegt natuurlijk ook gelijk veel over je tuin. Want je hebt een enorme tuin. Uh, ja. Uh, waar of hoe waar, waar sta je opgesteld? Uh, wij hebben een erf, zeg maar, wat tussen de weilanden ligt. Maar in een slagen landschap, dus met oude eiken, met veel elzen... waar de zij ze doorheen trekken... En het hele erf, het hele terrein is eigenlijk ingericht op het aanlokken van vogels en insecten en vlinders. Er zijn vijvers. Ja, het is echt super, super heerlijke natuurbelevingstuin. De, de, alle vogels bij jou in de buurt zitten bij jou in de tuin? De buren die... Um, dat uh... zou kunnen, ja. De buren wonen op afstand. Ja, ja. ja, ja. Um, waar hoop je nog op? Want je telt nog eventjes door. Ja. Nou, kijk, de, de, de, mat, de glanskoppen zijn hier nog. En de grote wonderspechten spechten en, en de, de, de groenlingen. Wat erg leuk zou zijn, is ook de goudvink. De appelvink, de kepen heb ik nog niet gezien, uh, de kransvogels nog niet hier in de tuin en de koperwietje niet, maar dat zijn vogels die ze nog wel eens laten zien. De ijsvogels helaas de laatste jaren niet meer. Ik heb ze al wel gezien, nog twee stuks, maar niet, in hier, niet hier in de tuin. Nou ja, kijk maar, ik geniet in feite van alle vogels. Ja. En de, de, de, de azuurmees, verwacht je die nog? Nee. nee. Sterk verhaal? Nee. Nee, oké. Okay. Nou, als je, als je hem ziet, meld je hem, hè? Uiteraard. Laat je het ons weten. Maar ga er niet vanuit. Nee, nou, Jeannette, we horen je weer op de Venolijn. Hart, hartstikke bedankt en uh, succes nog daarin, in uh, Koekangen. Dank je wel. Dag. In Nederland uh, worden miljoenen miljoen, miljoen kilo's kleding... Oh, sorry, ja, doe ik je, iets... Uh, heel even nog naar Kees, want Kees. je hoort die mussen langs op. Uh. Je wil nog heel even iets zeggen over de mus? Nou, dus, het, over het, de... Wat, wat opvalt is uh, dat beide soorten mussen worden genoemd. Ringmus en huismus. Nou, dat zie je dat in het landelijk gebied... daar worden best veel ringmussen gezien. Maar tegelijkertijd weten we dat het met die ringmus... echt ongelooflijk slecht gaat in het landelijk gebied. Dus een vogel moet je voorstellen dat die is meer dan 90% afgenomen... de afgelopen vier decennia. Uh, huismus. Wordt ook genoemd, daar is ook wel iets leuks over te melden. Dat, of leuk, eigenlijk helemaal niet zo leuk. Maar eh, in het aantal tuinen. Dat sinds dat de tuinvogeltelling is begonnen, neemt het aantal tuinen waarin huismus gezien wordt af. Van, eh, hadden, een, een aantal jaren geleden was het in zo'n 58%. Het zit nu tegen de 50% aan. Dus dat zijn eigenlijk dingen die zo'n tuinvogeltelling al laat zien in een vrij korte reeks. Dat met name uit de grote steden, het centrum van de grote steden, eh, tuinen met huismussen afneemt. Um, nou, dat even voor dit moment. Zullen ik weer door met de tellingen? Ja, ik begon net al over de, over de textiel. In, in, in Nederland worden miljoenen kilo's kleding verzameld... in speciale containers op straat. U kent ze ongetwijfeld. En ongeveer een derde deel van die verzamelde kleding... die kan niet meer worden hergebruikt. En die verdwijnt dus nu in uh, simpele producten... zoals bijvoorbeeld isolatiemateriaal. Als je mazzel hebt tenminste, want een groot deel belandt op de vuilstort in derde wereldlanden. Wieland Textiles in Wormerveer wil daar iets aan veranderen. Het bedrijf heeft meegedacht aan een apparaat dat die waardeloze reststroom van truien en broeken kan scheiden naar, naar grondstof. Op die manier kan er veel meer met het afval worden gedaan. Verslaggever Rob Buiter laat zich rondleiden door Hans Bon van het bedrijf Wieland in de hal waar die afgedankte kleding binnenkomt. Een hoop activiteit in de fabriek, wat gebeurt hier allemaal? Sorteren en exporteren gedraagkleding, dat is de kern van wat wij doen. Dus wij kopen van alle caritatieve instellingen, wij kopen van gemeentes, wij kopen van uh, afvalinzamelaars, kopen we textiel wat de burger in de container stopt of aan de deur weggeeft. En uiteindelijk komt dat allemaal hier terecht. En uh, we hebben tussen de 50 en de 60 mensen werken die dat helemaal uitsorteren. Waarbij zeg maar een 65-70% doorgaat als herdraagbare kleding. En het andere deel, dat worden of poetslappen of het wordt recyclingmaterialen. Er is nog een klein stukje, dat is echt afval. Dat wordt verbrand of er maken wat van die brandstofkorrels van die dan weer, waar de energie uitgewonnen wordt. Maar tussen al die machines en al die mensenhanden die nu aan het sorteren zijn, staat ook een hele slimme, innovatieve machine. Die komt eigenlijk pas terug helemaal aan het eind van de rit. Zullen we daar meteen eens gaan kijken? Ja, het, dan gaan we daar meteen het eens even kijken. eind van de rit. Nou, hier kom je in hal drie. Rustiger, al, gelukkig gelukkig uh, behoorlijk wat rustiger. En hier staat een, uh, een, een, een machine. Hij lijkt niet zo heel erg enorm. En uh, uh, wat dit ding doet... Uh, uh, de kledingstukken gaan via een band... komen op een andere transportband terecht. En dan worden die kledingstukken per stuk... door een infrarood apparaat gestuurd. Dat noemen we een optische detectie. Wordt er door een computer geoordeeld... of dit uh, katoen is, acryl is, polyester is, wol is... Het maakt dus niet meer uit wat het kledingstuk is, maar het gaat er echt om uit wat voor materiaal is dat kledingstuk gemaakt. Ik zeg demonstratie. Nou, wat we hier zien is een mix van allerlei materialen. Het zijn allemaal truien. Uh, vlies, van alles en truien, nog... vesten zitten er tussen. Ja, van alles en nog wat door elkaar. Lopende band gaat aan. De computer staat klaar. En als ze dan over de lopende band schieten, dan gaat een deel gaat helemaal tot het eind. Wordt niet herkend blijkbaar. Nee, valt dan in de restbak. En alles wat er tussentijds afgeblazen wordt, wordt dus door de computer herkend. En, en, en dus op materiaal gesorteerd en in de juiste bak afgeblazen. Ja, dit is inderdaad letterlijk afgeblazen. Wat je hoort is een, een, uh, ja, inderdaad een blaastuit die de truien in de juiste bak blaast. Maar, maar wat herkent hij nou? Hoe zit hij nou... ...of het polyester of wol is? Nou, wat die detectie doet is, die stuurt licht naar beneden... ...en dat licht dat weerkaatst op het materiaal. En we hebben een bibliotheek opgebouwd... ...en aan de hand van de amplitudes die het verschillende materiaal eh, laten zien... ...na het terugkeren van het licht... Eh, ...gaat de computer herkennen eh, wat, wat dat is. Een wollen truitje weerkaatst het licht anders dan een polyester truikje. Dat is uiteindelijk wat, waar het hele systeem om gaat. En nou is dit, het herkennen van materiaal... Uh, op basis van uh, neer infrared is niet een nieuw iets, want dat doen Geen we ook infrarood, in de licht. infrarood licht. Dat doen we ja. ook uh, bij de petflessenherkenning. Uh, herkenning. We doen het bij uh, uh, bouw- en sloopafval, waarbij uh, allerlei uh, infrarood detectieapparaten kunnen herkennen wat voor materiaal het is. Maar om dat met textiel te doen, dat is er nog niet. Maar het gaat nog redelijk snel hè, wat is het? Een, een, een truitje per seconde ofzo? Nou ja, het gaat nu zo snel dat uh, die draait 1 meter per seconde We willen, en dat is de, de opzet, dat het systeem straks zo snel gaat, dat die 3 truien per seconde doet. Nou, dan moeten we natuurlijk ook even in de bak gaan kijken of het inderdaad helemaal goed gaat. Want dan kunnen wij natuurlijk aan de labeltjes zien of de computer het goed gedaan nou, heeft. Nou, als nee. het goed is wel ja. ja nou, even kijken. Duik even onder in de bak. Labeltje zoeken. Het staat daarop 100% acryl. En dan moet die andere dus ook 100% acryl zijn die erin zit. En dat is nog een Bruine trui. Nog een labeltje. Wat niet meer te lezen is. Dus, maar je voelt uh, het herken... materiaal dat er Oh, Dat, dat uh, herken jij al. Meteen, ja, dat herken ja. ik, ik wel. Ja. Ja. Na zoveel jaren in de recycling. Nou, 100% acryl. Hij doet het. <laughs> nou, ja. Nog eentje, we zijn natuurlijk niet zomaar overtuigd. Nee, dit is zo, als ik zo bekijk is dit polyester. En dan zie je polyester dat dit, is vliesvesten. Dat het allemaal vlies is. Ja, dat is nou, allemaal dan hoeven niet na te kijken, want het is allemaal polyester. Ja, dat dat, allemaal dat, dat, is, uh... dat herken ik ook. Ja, nou goed, dus die hebben we ook gehad. Nou, maar ik wil eigenlijk ook even naar katoen kijken. Levi's 100% katoen. Ja, nou, dat doet hij ook goed. <laughs> ja. Het werkt dus. Ja, het werkt. Maar deze bak, waar dan die katoenen trui nou bij, allemaal alleen maar katoen komt te zitten. Wat gebeurde er vroeger mee en wat gebeurt er nu mee? Nou, vroeger werd dat allemaal door elkaar gegooid. En dan krijg je één hele grote baal, een soort pakket van een paar honderd kilo. Die werd in een container gestopt, die werd naar India gestuurd. Daar halen ze die baal open en maken ze van al die verschillende materialen die door elkaar zitten... dat isolatiemateriaal wat je in je auto vindt... of wat je in je slaapzak vindt, of wat in matrassen zit... kortom, een hele laagwaardige manier van opnieuw gebruiken van dat materiaal. Op het moment dat we het, dat katoen terug kunnen winnen... puur en alleen als katoen... en je gaat het dan uit elkaar halen, dat kunnen we hier in Nederland doen... we hoeven er dan niet ver mee te vervoeren... En vervolgens kun je dat katoen kun je opnieuw gebruiken om te spinnen. En als katoen je... wordt weer katoen, je kunt er weer een spijkerbroek van maken. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Een kilo katoen om dat te laten groeien, uh, dat vraagt ongeveer 20.000 liter water. En ik dacht bijna een kilo aan pesticiden om dat katoen te kunnen maken. En heel veel van dat katoen gaat verloren. Dus uh, vanuit duurzaamheidsperspectief is het een enorme stap voorwaarts dat we al die materialen nu gewoon machinaal in een bepaalde standaard door die optische detectie bij elkaar kunnen houden. En de recycling van dat materiaal moet dan leiden tot nieuwe kleding die schoon en zuiver is, maar wel heel erg gebruikt. Ja, maar en, en deze tweede bak, wat zat daar ook weer in? Polyester geloof ik? De tweede bak zat, die, die, die, die of, ja, daar zat uh, polyester in. Wat gebeurt daar dan weer mee? Nou ja, die, al die vlies die je nu vindt in die bak, die wordt al gemaakt uit petflessen. Dus dat is eigenlijk al een gerecycled, gerecycled materiaal. Maar dat wordt in de oude toepassing, gaat dat gewoon in de mix en wordt het ook gewoon uit elkaar getrokken. En verworten het tot een isolatiemateriaal. Nu is het uh, zuivere polyester en kun je er dus opnieuw als polyester in een toepassing terug laten komen. hoeft niet per se in trui te zijn. Misschien kun je er wel weer een fles van maken. Ja. Wat was de volgende? Wol, geloof ik? De volgende was uh, acryl. Nou, acryl is een puur olieproduct. Als je dat opnieuw kan gebruiken, eh, betekent dat je de, de natuurlijke eh, oliebronnen niet vooraan hoeft te spreken. Dus dat zou heel mooi zijn als je ook de, het acryl opnieuw als acryl terug kunt laten komen. En die bak met wol, kun je daar weer een, nou, een, een met, nieuw bolletje van spinnen? Hetzelfde verhaal. Kun je als wol uit elkaar halen en opnieuw puur als wol gebruiken. Dus je zou, je, in, in onze manier van denken zou je straks al, al die verschillende materialen opnieuw in je kledingstuk terug kunnen vinden. Dus afval is ineens... Een stuk waardevoller geworden hier. Ja, datgene wat nu niet als kledingstuk kan worden gebruikt, omdat het niet goed genoeg is, niet modisch is, kapot is, vuil is soms. Dat kan straks toch opnieuw terugkomen en als kledingstuk opnieuw gedragen worden. Een hele stap vooruit. Pianist Heimou Chang speelde La Cage de Cristal uit de pianocyclus Histoire van de Franse componist Jacques Ibert. En terwijl er nog steeds vogels geteld worden, thuis mag je ook meedoen. Hè? Doe dat vooral, een half uurtje tellen. Uh, we gaan zo even door met tellen. Dan gaan wij het even hebben over cultuurlandschappen. Van de Nederlandse slootjes tot de eeuwenoude Franse en Britse heggelandschappen. Het Europees cultuurlandschap staat zwaar onder druk. Al dus Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Hij schreef een boek over de ontstaansgeschiedenis... en de teloorgang van het Europese cultuurlandschap. Mooi Europa. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Worden je net al even... Um, wat verschilt tussen cultuur, landschap en natuur? Ja, eigenlijk is alles wat beïnvloed wordt door de mens... En wij vinden onszelf dat we beschaafd zijn en dus een cultuur hebben. In tegenstelling tot veel andere levende wezens die geen cultuur zouden hebben. Daar kun je discussie over hebben. Maar zodra het gaat veranderen, is er sprake van cultuurlandschap. en dat mag een hakhoutbos zijn of een hei. Maar met natuur heeft een hei in eerste instantie niks te maken. Want natuurlijke heidevelden nou, die vind je alleen maar klimatologisch op bepaalde plekken en die blijven dan van nature open en hoeft niet iedere week aan de tv en allemaal boomjes uit te gaan trekken om daar nog heid te houden. Met andere woorden. Cultuurlandschap is door mensen beïnvloed. Maar daardoor des te interessanter als dat blijkt te barsten van het leven. Want dat betekent dat ons handelen wat een beetje geformeerd wordt, afgekeurd... als altijd, eerst was het ongerept en dan komt de ja. mens, nu is het gerept. Weet je, nou, is het ja. niet meer goed, nou is het niet meer goed. Ja. Nou, is, maar ten dele waar, wij kunnen ook hele mooie dingen maken. En dat weten we natuurlijk al in muziek, dat weten we ook in architectuur. Maar dat kunnen we ook in landschap. Zo mooi, moet wel over landschap en over, ook over natuur gaan. Want onze bedrijventerreinen bevinden zich ook in het landschap. Het ook zijn ook door mensen gemaakt en dat, dat valt ook... niet onder jouw cultuur? Nou, ik heb uh, hiervoor dus, een boek over... In de stad gemaakt en dat is natuurlijk het meest intensief gebruikte cultuurlandschap. Daar is bijna niks natuurlijk aan en toch barst het ook daar, blijkbaar, van de biodiversiteit. Dus het leven op aarde benut gewoon alles wat er is. En als een das, daar weet ik het veel van, en ik denk dat das ook een bepaalde cultuur hebben, als die gewoon te veel graven en die hebben gewoon een graaflust die niet te stille is, dan graven ze hele pakketten bosanemonen onder de bagger, weet je wel. En dat is ook natuurverwoesting, maar dan komt daarna, komen er daar allerlei andere soorten, gaan daar juist groeien. Dus dat het is ook een soort cultuur ingreep. Maar het is ja. wel een beetje een grijs gebiedje dus, als ik jou zo hoor. Ja, het is een beetje een grijs gebied. Dus, maar natuurlijk is het wel zo, wanneer vind je het nou mooi... want hebben we hebben natuurlijk ook een beetje naar gekeken... <laughs> hoe meer er gepriegeld is en hoe meer er verwondering over dat landschap is... dat je niet snapt, waarom doen ze dat nou, al die mensen... Ja. Dan, dan gaat die natuur daar heel erg op reageren. Want hoe kleinschaliger, hoe priegeliger, hoe rijker. Ja, want als ik in jouw boek kijk, een waanzinnig mooi boek... met hele mooie foto's ook van al die cultuurlandschappen in Europa... dan kom, komen daar niet zozeer de monocultuurlandschappen. Je ziet niet nee. uh, vijf kilometer uh, maïs ergens staan. Nee. Met nee. Het, uh, nee, en dat zouden we bij de stad dus ook niet doen. Als je een stad nee. kun je ook zo inrichten dat er bijna niks leeft natuurlijk. Dus ik ben ja. laatst in Brussel geweest om dit boek te presenteren aan alle Europarlementariërs... En, uh, dan zie je dus Brussel en denk je, wat een aarmoeige stad. Er ja, zijn mooie parken, maar gewoon zoals bij ons in Amsterdam overal en in Utrecht... overal die prachtige bomen in die straten staan. Daar zie je gewoon hele stukken stad. Dan kun je geen stukje groen zien, nog niet een plant, ja nee. van plastic. En dan denk je, hoe moet het hier nou koel cool worden in de, in de zomer? Weet je wel. En wat leeft hier dan nog niet eens ja. meestal als die daar vogeltellingen gaan doen? Maar dat is hopeloos. Maar ja. dat gaat wel in de steden. We gaan naar ja. buiten. Wat, ja. wat, wat, wat, wat is volgens jou het mooiste cultuurlandschap in Europa? Ja, dat kun je niet zeggen. Tuurlijk wel. Nee, natuurlijk niet. Het heeft allemaal, je kent Schotse ruiten, die tarten. Zodra het aan vierkanten dicht zit, met een muur of een heg... dan wordt het besloten, dan klopt het. Dat mag liefst dan ook nog niet vierkant zijn, maar een beetje kronkelig. Dat zijn de oudste uit de ijzertijd. De Romeinen hebben eigenlijk dat recht toe recht aan. Denk je, in het cultuurlandschap gebracht, toen werden al heggen in één keer recht. Maar daarvoor kronkelden ze gewoon volgens een beek. Een natte plek gingen ze om een rots heen. En men nam het landschap zoals het was, eerder dan daarna. Daarna werd die boom weggehaald en dan ging dat recht door, weet je wel. Die landschappen zijn het lieflijkst en, um, en omdat ze zo oud zijn, het meest gerijpt. Want dat is misschien ook wel een woord wat erbij hoort. Als het heel lang heeft mogen bestaan en er nog steeds is... dan word je automatisch al ontroerd. Want dan denk je, nou, dan zijn die Aran Islands echt een voorbeeld. Want je ja, komt daar. Welke, de Aran Islands, waar de... ja, Island het de, de uitzending namelijk even over... Maar voor maar de Schotse ik... kust... Mm -hmm. Nee, de, de Ierse kust, voor de Ierse kust en daar wonen mensen. En dat was altijd ook een toevluchtsoord van iedereen die een verkeerd geloof aanhing. En dat is nogal eens in Ierland. <lacht> dan ging je naar die eilanden. Ja, eigenlijk heel raar, want het is zo bizar, want je kunt ze vanaf de kust zien liggen. Dus je weet meteen waar die naartoe vertrokken is. Maar kennelijk ging niemand er dan achteraan of zo. Er liggen heel oude forten, ook helemaal van steen. De huizen zijn allemaal van het graniet. En tot voor kort is er ook nooit een gebiedsvreemde steen naar die eilanden gebracht. Behalve door ijstijden natuurlijk. En dan zie je dus dat al die stenen vergen een andere manier van stapelen. Of je nou een huis bouwt of een muur rond een perceel. Uh, soms zit net een boekenkast waarvan de boeken heel slordig door elkaar liggen. Uh, volgende mensen staan ze kaarsrecht. Het is een beetje gemosaïkt, hè? Zo lijkt het ja. heel erg. Ik ben er ook geweest. Het is echt ja. heel, Want ze hebben heel, heel veel, veel muurtjes gebouwd ja. op die eilanden. En, en, uh, en daartussen ja. natuurlijk weilandjes. Er die waren helemaal geen weilandjes, blijkt nee. ook nog. Nee, ze hadden namelijk. Eerst was het bos natuurlijk, zoals overal in Europa. Dat hebben ze gekapt. Weet niet precies wanneer. En toen werd het dus een kale woestenij. En toch zijn er mensen gaan wonen. En om te zorgen dat ze aardappeltjes en uitjes konden verbouwen en groentes... zijn ze zeewier naar stormen van de kust gaan halen met ezeltjes en mandjes. En dat zijn ze boven op die graniet gaan leggen. Dat hebben ze gemengd met het laatste beetje zand wat ze op dat eiland hadden. Daar hebben ze een soort potgrond van gemaakt. Muurtjes eromheen om te zorgen dat het niet wegwaaide en wegspoelde. Daar zijn ze hun aardappels op gaan telen. En daar groeien nu ook ongelooflijk veel orchideeën en allerlei andere gut. Maar als je daar dus met je handen in gaat... zit je ongeveer na 20, 30 centimeter gewoon weer op de kale rots. En omdat het zo vaak regent, blijft het toch nat. Dus dan kun je kan er ook wat verbouwen. En zo marginaal wonen die mensen daar... En ik moest zo lachen, want het is dus inderdaad een labirint. En die muurtjes zijn ook nog zo hoog. Ik ben groot, ik kan er overheen kijken. Maar als je dus klein bent. En de meeste Ieren zijn klein. Ja. En ook veel toeristen En je gaat dus van de paden. Je gaat dus door een wijhekje zo'n perceel in. Nou, ja, dan je dan kom je dus doen. in een doolhof. Dan ja. komt het niet meer uit. Nee. Je hebt geen overzicht. En het fraaie was. Dat op een gegeven moment was er een, een Iers boertje. Die zei. Ja, wat zit hier. En toen een tijdje terug kwam hier uit Amerika. Een Amerikaanse Ier. Je kent ze wel, zegt hij. Back to his roots. En dat bleek je op de eilanden te zijn. En op een gegeven moment zit hij: What the fuck. <laughs> Waarom heb je zoveel muurtjes tegen die eerste boer? Nou, omdat wij zoveel veldjes hebben. <laughs> zo'n uitspraak alleen al, die kan alleen zo'n man die daar vandaan komt. Ja, hoezo? Maar waarom heb je dan zoveel veldjes? Nou ja, maar ja, het is ook een <laughs> verbazingwekkend uh, ja. uh, landschap. En zo staan er veel voorbeelden uh, in het ja. boek. Maar het boek gaat niet alleen maar over de schoonheid... maar ook over het feit dat die oude Europese cultuurlandschappen zo onder druk staan. En ja. Uh, uh, uh, aan het verdwijnen zijn. En wat, ja. is de, wat, is de, wat is nou een belangrijke bedreiging voor dat Europese cultuurlandschap? Nou, wij moeten natuurlijk voor de wereldmarkt produceren. Hè? En dat begon eigenlijk al iets eerder. We moesten natuurlijk ook voor. Eh, en na de oorlog had iedereen nooit meer honger. Terwijl die honger kwam omdat de Duitsers al onze landbouwproducten afpakten. en naar het front van hun Duitse soldaten brachten. Dat kwam niet omdat onze boeren niet goed ploegden of zo. En op landerijen ging men in Amsterdam ook zoeken naar voedsel. en de boeren verkochten nog steeds eten. hadden dus kennelijk genoeg. Maar toch zit er tussen de oren bij ons iets van nooit meer honger. Ja. Terwijl eigenlijk is het nooit meer armoede. Um, Grootschaliger landbouw. En, en dus moeten we altijd voor genoeg voedsel. En dat is totaal op hol geslagen, want we hebben nou te veel. En we maken ook te veel. We gaan ook heel veel exporteren. Waar staat dat zo'n klein land zoveel moet exporteren. en daar zijn eigen grond voor, en land voor moet kapotmaken? En zijn drinkwater. Enfin, je ziet de volgende landbouw in Nederland te voeten uit. Maar in heel de wereld gebeurt het natuurlijk... en het is ook wel te begrijpen, in zo'n kleinschalig landschap... valt natuurlijk op termijn niet te boeren. Dus uiteindelijk ga je landschapsparken of na nationale parken krijgen... die wij net in Nederland onder blekersleiding hebben opgegeven... heb je in de rest van de wereld overal. Ja. Dus echt landschap in een park. Dus niet alleen maar natuur, maar ook landschap. Dus als je in Engeland komt, bestaat een nationaal landschap of nationaal park... voor het grootste deel uit cultuurlandschap... met een kern die op natuur lijkt, zelfs new forest. Maar in Nederland hebben we dat niet meer... Um, dat is voor Nederland nog een extra bedreiging. Dus wij hebben bijzonder niks. Zelfs niet eens met groenaar. Nou, we hebben toch bijvoorbeeld in, in Noord-Holland de, de Beemster. Ja, dat is ja, dat UNESCO. UNESCO ja, Daar kunnen we dan niks aan doen. Dus bleek het bleef af van de internationale ja, ja. verplichtingen. Maar de nationale hebben we meteen allemaal door de grootste grote. Als ik het even heel erg versimpel hè, Want in je boek, je hebt de, als je het Nederlandse cultuurlandschap omschrijft... Mm. dan zijn het natuurlijk wat we kennen. Met, met die slootjes bijvoorbeeld, het groene Venetië. Terwijl ik denk van ja, of je nou die slootjes hebt of nog meer weilanden. Ja, precies. Als je het even over die over, even net, ja. otters hebt... het aantal otters in Nederland in de Weerribben... is hoger per vierkante kilometer dan in de Donau-delta. Nou, de Donau-delta is een natuurlijk gebied, hè, nog relatief. Hoe komt dat? Omdat wij met al onze sloot- en turfstekerij... zoveel lengte oever hebben gemaakt. En wat blijkt nou? De rijkheid aan waterleven wordt bepaald... door de lengte aan oever en niet hoeveelheid water. Dus hoe meer oever je hebt, hoe meer soorten. Van alles. Moerasplanten, ja. otters, vissen... Dus dat doen we uh, dan toe goed. Ja. Nou, dat geldt ook voor heggen. Een heg is in feite een bosrand. En wat blijkt nou? Als je een bos hebt, is de rijkdom aan biodiversiteit aan de rand vele malen hoger dan midden in dat bos. Hoe meer heg, hoe meer beest. Precies. En er is, nou, het is zo gek. Als je dus de meest krankzinnige dichtheid aan heggen zou verzinnen, neemt nog steeds de rijkheid aan soorten toe. Totdat de heggen zo dicht op elkaar komen te staan dat het bos is. Ja. Dus met andere woorden, is het is nauwelijks een bovenmaat. Te geven. Maar ja, dat is natuurlijk logisch dat dat allemaal niet handhaafbaar is. Maar je moet er wel van leren, en dat is wat wij proberen uit te leggen. Je moet een aantal exemplarische gebieden natuurlijk sowieso redden, want dat zijn museumstukken. Dat is voor later. Zoals die Erin-eilanden, zoals onze slootjes. Maar je moet ervan leren dat in het nieuwe boerenland. En daarom hebben we het ook aangeboden aan al die Europarlementariërs. Hè, er komt nu een nieuwe Europese landbouwsubsidieregeling. Waarbij steeds meer, gelukkig, Europarlementariërs zeggen dat moet je niet geven aan productie. Maar dat moet je geven aan duurzaamheid, vergroening en dierenwelzijn. Moet het beschermen? Juist. En ze hebben dus bedacht en moet. Op alle agrarische bedrijven in heel Europa 7% van de oppervlakte gebruikt worden voor hagen, slootkanten, oevers, onbespoten zones, moerasjes, poelen, akkerranden. En, en dan krijg je dus een totaal netwerk, net als vroeger, veel grootschaliger, maar nog steeds consequent. En dat is heel belangrijk. En dan krijg je ook een enorme boost juist aan die soorten, zoals die ringmus, maar ook patrijzen en kwartels. We zien dat in Zuid-Limburg waar onze hamsterreservaten op die manier worden beheerd. Een soort, uh, soort van de akkervogels. Een soort ecologische hoofdstructuur in heggetjes. Uh, ja, veel kleiner. En dat is voor uh, nou, de luisteraars die vandaag luisteren ook een zegen... want ze noemen dat dan de basiskwaliteit biodiversiteit. En dat is dan niet heel uniek, Klokjes Gentiaan of een orchidee... of een hele zeldzame arend. Maar het is wel een kerkhuil, een steenaal, een hegemus, ja. een putter. Dus die 7% van ons Europese landbouwareaal ja. moet daarvoor... Uh, ja. gebruikt worden. Ja, en wat je nou ziet... Hè, want het is dus nu aan de gang, dus een tegenbeweging aan de gang... je probeert dat naar 5% te krijgen... en dan ja. het hoeft het toch niet bij ieder bedrijf... en als we nou eens die dure natuurgebieden van Stad Bosbeer... gaan verpachten aan de boeren... dan hebben ze die 7% op die manier toch al bereikt... Want ja, die 7% is nu opgenomen in dat nieuwe Europese landbouwbeleid. Ja, maar staat er dat nog in, die, die tekst. Precies, dat moet nog dat bevochten worden. Het parlement moet daar nog over stemmen. En er is nu geleidelijk aan een verschuiving in de verkeerde richting gaande... waarbij het toch weer dreigt naar productie te gaan... of zo zwak wordt beargumenteerd waar je het aan gaat gebruiken. Wil het vergroening zijn? Dat je er, nou ja, als je gewoon iets braak legt, is het ook al groen. Voor jaar. Maar jij bent in Brussel al met het boek om de orde gaan meppen. Ja, en met name de eurocommissaris, die verantwoordelijk is voor dit uh, beleid... die is dolgelukkig met het boek. Die zei, je had geen beter moment kunnen kiezen ja. om het over ons uit te strooien. Dat was in het Engels trouwens dat boek. Er zit ook een gemeen rapport onder. Waar <laughs> alles in staat wat je moet weten als, ja. als Europarlementariër in de hoop dat men doorkrijgt, jongens, dan moeten we niet vergeten... waarom komen mensen van buiten Europa en straks miljoenen Chinezen... en miljoenen Indiërs naar Europa? Niet omdat ze hier zo'n mooie hoogbouw hebben, die hebben ze zelf veel beter. Niet omdat ze van die mooie A-locaties langs de snelweg hebben voor bedrijven. Ze komen voor de clichés. Voor Nederland is dat sloten, klompen, polders, hars. Natuurlijk. Ja. En, en, en molens. <laughs> ja, en bollen. En, uh, maar voor de rest van, van... En je ziet het al in de leekdistrict in Engeland. Dat wordt overspoeld nu door Chinezen en Indiërs. En die komen nou op vakantie en die willen de leekdistrict zien. En die willen Robin Hood. en die willen uh, ja. Weet je, al die dingen ja. die zij als cliché ja. zien. Dus er komen straks mensen naar Europa voor de cultuur. En wat is dat dan? Onze steden en onze landschappen. En wat is daar nou van over? Daar waarschuw ik eigenlijk voor. Als het met deze, met dit tempo doorgaat, straks geen zak... En daarmee verlies je dus heel veel biodiversiteit. En juist die mini-infrastructuur mini die je nodig hebt... zeker met klimaatsverandering, om dus het soort te laten verplaatsen. Even politiek, is er dus een klein lichtpuntje? Want als we, als we aan die 7% vasthouden, dan... Krijgen we een nieuw cultuurlandschap, wat uh, aan onze voorouders doen denken... maar op een moderne schaal. Oké, okay. nog even iets anders. Uh, je was hier de afgelopen jaren natuurlijk vaker te gast... om over grote natuur natuurbezuinigingen te praten. 700 miljoen structureel onder bleker. Uh, je ging rechtszaken voeren tegen de staat. Nu hebben we natuurlijk een nieuw kabinet. Er is 200 miljoen bezuiniging teruggedraaid. Uh, gaan die rechtszaken nog door? Ja. Ben je nu een ja, nou vriend ik... nu van Sharon ja, Dijksma? Nog niet, die die ik, ik wacht op een uitnodiging. Ik heb tegen haar ambtenaar, want het is wel een ambtenaar... op het dossier gezet, uh, direct maat. Het dossier direct maat, als een bon moment, ja. Ja. ja. Dus ik werd ontboden op het ministerie vlak voor de kerst. En we hebben daarover gepraat. En ik zeg, als jullie voor maart, want dan zijn de zittingen gepland... op grote schaal jullie leven beteren... dus dat gaat in de aanzien van Coroners, otters en soorten... beschermingsplannen net zo goed als de EAS... maar ook de Nationaal Park en Nationaal Landschap. Vergeet dat niet. Ja. Ik schaam me kapot dat we die niet meer hebben. Als dat geen bakzeil wordt gehaald of duidelijk goede tekenen zijn, dan zet ik ze gewoon door. Ja. Ja. En wanneer zou je dat Ik als... ja? begin de indruk te krijgen dat ik ze gewoon moet doorzetten, want het is met lang stil. En ik vind het onbeleefd als je zelf voor de rechter moet verschijnen, als je dat wil afwenden, dat je dan niet zelf daar pogingen toe onderneemt. Al ja. ben je net staatssecretaris. Ja. Dus de, de, het, het kanon uh, Dirk Maat staat nog klaar. De lopen <lacht> zijn gericht. De, lopen ja. staat richt, de, de lont is heel even teruggetrokken, maar. Uh, ja. Je staat klaar voor de strijd. Ja, ja, nodig. Uh, Jaap Dirkmaat, heel hartelijk bedankt dat je hier was. We geven trouwens vijf exemplaren van dit uh, prachtige boek Mooi Europa weg. Uh, zet het, en uh, dat is aan uw luisteraar, zet het Europees cultuurlandschap voor ons op de foto. Stuur het in, hoeft niet winters te zijn, mag ook zomers, lente. En maak kans op dit mooie boek. Uh, u stuurt uw foto op. Uh, Jaap zelf zit in de jury. Bij deze dan, Jaap, dat wist je nog niet. En vijf <lacht> mensen maken kans op zo'n prachtig boek. Kijk op vroegevolgens.varad.nl. We gaan nog even snel door naar onze laatste of onze derde Veno-lijn. We waren al in Wassenaar, we waren al in Koekangen. Wat je en van Koekangen schuiven we nu op naar een, het noordelijkste puntje van Nederland, zo'n beetje Nes bij Delfzijl in Groningen. Hans Gartner, goedemorgen. Dag, met Hans Gartner inderdaad. Dag. Hoe, hoe Dag. staat het met de telling? Nou, het gaat goed. Ja? Um, eigenlijk om er even een klapper te melden: 50 vogels in totaal en 9 soorten. En, dat zijn, en ik woon in een dorp, en het ligt weliswaar niet helemaal bij Del Seil, maar het ligt net de andere kant op tussen Wieren en Pises Moddergat. Maar een paar honderd meter van de dijk af. En um, nou, roodborst, hegemus, koolmees, huismus, ringmus. en juist die huismussen zijn leuk, want dat zijn er wel 35. En het uh, is altijd een spektakel, want uh, dan zitten ze in de heg, en dan is het doodstil, en dan is het weer een hevig lawaai. Maar mm -hmm. het is erg leuk: pimpelmees, vink, Turks, tortel en merel. Dus typisch de soorten van een, uh, van een kleine dorpstuin. Midden in het dorp, tussen de bebouwing. Doe je elk jaar mee? Ja, of steeds speciaal voor ons? Ja, want het uh, kijk, en, want ja, het is natuurlijk heel leuk, want de weersomstandigheden die spelen natuurlijk ook in het verhaal een belangrijke rol. En zo heb ik andere keren wel eens een goudhaantje, en zo, als het heel zacht weer is. Maar uh, nu, uh, ja, nu echt, uh, echt uh, de huis, de, de, de, de huis, uh, nou, huistuin- en keukensoorten die de vetbollen en allerlei lekkere dingen komen opzoeken bij het huis. Uh, Hans, de tuinvogeltelling loopt nu voor het tiende jaar... maar jij doet waarschijnlijk al veel langer mee. Uh, zie, zie jij bepaalde uh, trends zo door de vele jaren heen? Nou, ik, ik denk met name die, die huismussen. Hè, dat waren er ooit veel meer. En uh, ja, dat, dat is... Dat is uh, kijk, het zijn natuurlijk altijd maar momentopnames. Hè, maar als je op een gegeven moment kijkt... Uh, die huismussen zoals hier, die zijn toch behoorlijk afgenomen. En dat heeft ook te maken met nou ja, inderdaad, die huisjes die dan uh, gerenoveerd worden... en geen gelegenheid meer hebben voor, voor, voor beesten om onder de dakpannen te broeden. geldt voor de Gierswaan natuurlijk ook. Dus uiteindelijk zie je inderdaad ook in die oude dorpen wel... dat er een heleboel dingen gewoon gaan uh, langzaam maar zeker niet verdwijnen... maar wel in aantallen minder worden. Ja. Hans Gartner, uit Nest, niet echt bij Deelstijl. Dus hoe ik daar dan bij kom als Groninger, dat uh, moet je me nog maar een keer uitleggen. Dank je wel, hè? Ja, graag gedaan. Goedemorgen. heel fijne dag. Uh, Kees. Kees. Ja. Jij nog even? Nou de, de, de, nog één keer de oproep van uh, ga met z'n allen tellen en uh, wat ik ook heel belangrijk want waarom vind, dat is dat de, zo de, belangrijk? Het is heel erg belangrijk. Eigenlijk om twee dingen. Eén omdat we dan steeds beter weten wat zijn de trends van een aantal uh, vogels. Ook eh, juist door die lange jaren weten we van wat er in steden gebeurt. Eh, maar dat is eigenlijk nog een andere reden. Heel veel mensen die goed in hun tuin kijken, die ontdekken wat daar te beleven is... en zullen hun tuin steeds vogelvriendelijker inrichten. Want eigenlijk net als Jaap zegt, Jaap Dirkmaat net zei over het cultuurlandschap... buiten de dorpen en de steden, waar heel veel verloren gaat. Ook binnen de steden gaat veel verloren. En daar kunnen we zelf wat aan doen een... door onze tuin vogelvriendelijk in te richten. Een provincie waar we veel tellers nodig hebben, waar zitten weinig tellers... Uh, weinig te... Uh, overijssel. overijssel Goed, uh, denkt u aan die fotowedstrijd dus, cultuurlandschappen. ja Dirk met in de jury, we geven vijf boeken weg. Uh, dinsdag in Kassa Groen, het VARA-programma voor duurzame consument... is een e-reader duurzamer dan een stapel boeken. Dan heel veel boeken dan waarschijnlijk, ja. En hoe dringen we de voedselverspilling terug? Groene stroom en olivijn. Geen idee wat het is, maar dat hoort u dus uh, in Kassa Groen. dinsdagavond om 20 over 7 bij de VARA op Nederland 2. Nou, na tien uh, OVT met onder meer Onno Blom over Gerrit Komrij die vorig jaar overleed en wij zijn er volgende week weer Ga je zitten tellen in je tuin? Tellen ik ga snel naar huis en ga ik lekker tellen. Ja, lekker tellen. Dag. Oh. Een kleine eengezinswoning in Emmen. Ik kan natuurlijk niet iedereen redden, maar als iemand voor mijn deur staat... Wie er allemaal wonen... Hoe heet jij? Ali. Ali. En jij? Uh, Ali. Dat is verwarrend. Ik heb al vier Ali's. Oh, nee, drie Ali's. Is er nog een Ali? Allemaal illegale Ali's in het overvolle huis van Marianne Badhoorn in Emmen. Je hele huis zit vol, je kunt ze nooit allemaal redden. Ik zus mijn eigen geweten denk ik, want ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Luister naar de documentaire De Engel van Emmen. Ik heb nu een noeienderdaag en uh, daarna zijn we mij een beetje geholpen. Vanavond, 9 uur, in Holland Dok Radio. Radio 1. De Engel van Emmen. Het nieuws van alle kanten. Dit alarm ken je.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 Kijk hoe je mee kunt doen op vogelbescherming.nl. Ontdek ook het verrassend scherpe lease-tarief van de Volvo S60 op VolvoCars.nl. Dit is Radio 1.